En een voorspoedige start. Dit is door negens met het NOS-journaal. In Laren in Noord-Holland is rond half twaalf gisteravond een man doodgeschoten bij een seksclub. Het zou gaan om ex-crimineel Martin Kok, maar de politie wil dat niet bevestigen. De dader of daders namen hem gisteravond onder vuur in zijn auto op de parkeerplaats van de seksclub in Laren. Ze konden daarna wegkomen. Martin Kok was 49 jaar en was de laatste jaren actief als misdaadblogger. In het afgelopen jaar zijn vaker aanslagen op hem gepleegd. In juli nog werd een explosief gevonden onder zijn auto. Mensen die genezen zijn van kanker krijgen vaak niet de juiste nazorg... blijkt uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding. Er is wel goede begeleiding beschikbaar, maar patiënten weten die niet altijd te vinden. Ze durven er soms niet om te vragen of de huisarts weet niet goed hoe hij of zij moet doorverwijzen. Ook vallen sommige therapieën nu niet in het verzekeringspakket. Het ministerie van VWS begint een proef van twee jaar om daar verandering in te brengen. Het Zuid-Koreaanse parlement heeft gestemd voor de afzetting van president Park. Ze ligt onder vuur vanwege een corruptieschandaal. De grote meerderheid van het parlement steunde de start van de afzettingsprocedure. Constitutioneel Hof moet nu bepalen of Park inderdaad uit haar functie wordt gezet. Tot dat moment is ze geschorst. De premier van Zuid-Korea neemt het presidentschap voorlopig waar... Park zou een vriendin inzage hebben gegeven tot geheime informatie. Die vriendin wordt ervan beschuldigd dat ze haar connecties heeft gebruikt om er beter van te worden. Mensen die een grote geldprijs winnen worden daar vaak niet gelukkiger van, heeft de Nationale Postcode Loterij onderzocht. De loterij sprak met mensen die minimaal 10.000 euro wonnen. 70% zegt dat het geluksgevoel niet is gestegen, meldt het AD. Van de mensen die meer dan een miljoen wonnen zegt een grote meerderheid wel dat ze door hun prijs meer vrijheid hebben gekregen. Het weer, wolkenvelden met in het noorden soms wat regen, in het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Morgen is het eerst droog met wolkenvelden, later meer kans op regen. De meeste regen valt in de nacht naar zondag. Zondag overdag breekt de zon af en toe door en is het vaak droog, wordt het een graad of 10. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Van Hakte. Welkom luisteraars bij weer 2 uur Watertoren Sport. We gaan snel over naar onze presentatoren van vanmorgen. Dat zijn Henny Rukert en Ron perenboom Voller. Goedemorgen allen Goedemorgen. luisteraars. Goedemorgen Henny. En onze gasten natuurlijk. Thijs Clement. Ja Thijs, tegenwoordig zul je steeds vaker te boek staan als de vader van. En niet meer als <laughs> Thijs Clement, maar de vader van Pelle Clement. Uh, ...onlangs gedebuteerd in Ajax en ook Pelle is hier. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welkom, jongens. Het is dus een HFC-ochtend, want er zitten vier HFC's aan de tafel. Nou, Tot dat wel, zeker. Ja. <laughs> maar dat mag wel. ook wel, want volgende week donderdag is er een heel belangrijke vergadering op HFC. En uh, het eerste dat we nu gaan doen is praten met de voorzitter, Gert-Jan Pruin. Gert-Jan, dat wordt een belangrijke avond. Uh, nou ja, ook, ook dat is een belangrijke avond. Maar zo zijn er heel veel uh, binnen HFC. Het uh, uh, is, is een uh, extra ledenvergadering, dat wel. Maar het is ook gewoon een ledenvergadering... Uh, waarin we uh, weer een aantal uh, belangwekkende onderwerpen bespreken. Uh, eigenlijk is de achtergrond van die extra ledenvergadering dat we... Uh, alle financiële consequenties van uh, uh, licentieeisen en voetballen op uh, het hoogste amateurniveau in Nederland eens even goed op een rijtje willen zetten en presenteren om duidelijk te krijgen wat er uh, nou precies voor ons ligt in de komende jaren. Interessant wat je zegt, het hoogste amateurniveau. Want dat is juist wat de KNVB niet wil. Je speelt tweede divisie en zij vinden dat is een profdivisie. Nou, dat is tot op zekere hoogte zo. Als je kijkt hoe het georganiseerd wordt, dan zou je dat kunnen concluderen. Maar als je kijkt hoe de televisiegelden van uh, Fox verdeeld worden... dan moet je toch een andere conclusie trekken. Want dat uh, beperkt zich tot de eerste divisieclubs en de eredivisieclubs. En uh, die twee divisies vallen ook onder de sectie betaald voetbal van de KNVB. En uh, de divisie waar wij met onze eerste elftal in spelen... valt onder de sectie amateurvoetbal hoewel die in de praktijk uh, steeds minder lijkt te bestaan... want volgens mij is er nog maar één directeur bij de KNVB. <laughs> ja, het is er een zootje, dat klopt. Je hebt uh, van de KNVB bezoek gehad. Ze hebben 43 punten waaraan je moest voldoen. HFC voldoet aan 40 punten, drie niet. En dat zal niet veranderen, heb je gezegd. Wat zijn die drie uh... punten? Ja, dat, euh, nou die drie punten, die, die drie licentieeisen waar wij niet aan voldoen... dat zijn er twee die te maken hebben met uh, contractspelers. Die hebben we namelijk niet. Dus die licentieeis kunnen wij niet aan voldoen op dit uh, moment. En de tweede licentieeis die daarmee te maken heeft... is dat wij hebben gezegd dat wij de, het reglement van de KVB niet volgen. Want dat volgen we niet omdat we geen contractspelers hebben. Dus dat zit eigenlijk in dezelfde eis... En uh, de derde licentie-eisen waaraan wij niet voldoen is dat wij geen verlichting op ons hoofdveld hebben. Ja, dat is er nou helemaal niet. Dus dat is zoals het is. En uh, ik zei van de week al tegen iemand, 40 van de 43 is best wel een goede score. He, op school haal je daar een dikke voldoende mee als je 40 van de 43 goed uh, antwoordt. Ja, ja. um, dus uh, de, dat zal nu ook wel het geval zijn. Um, Gert-Jan, zijn, ook... zijn er clubs die minder scoren dan ook? Ik heb geen idee. Um, uh, ongetwijfeld, maar ik, ik weet dat niet. Er is geen terugkoppeling geweest aan alle verenigingen... hoe alle clubs ervoor staan. Het enige wat concreet is teruggekoppeld... is dat 40% van de uh, clubs uit de tweede en derde divisie... niet voldoet aan de eis van de contractspelers... Maar het is nog wel wat, hè? Jij hebt steeds gezegd, HFC blijft amateur. Dat betekent dat je dus niet voldoet op dat punt uh, aan de KNVB-eis... en dat de kans groot is dat je punten in mindering krijgt. Is daar iets over duidelijk? Nee, daar is niets over duidelijk. Die kans bestaat, maar uh, het, het is niet duidelijk... hoe dit seizoen die sanctionering uh, wordt toegepast... Er worden drie sancties uh, onderscheiden. De één is dat je straf krijgt door middel van het schrijven van een plan van aanpak. Strafregels, zeg maar, noem ik ze gekscheren. De tweede is dat je een boete kunt krijgen. En de derde is dat je punten in mindering kunt krijgen. En uh, die 43 licentieeisen zijn verdeeld in die, in die drie groepen van sancties... En de licentie eis van de contractspelers is uh, onderhevig aan puntenaftrek... en verlichting weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ik vermoed dat dat een plan van aanpak tot gevolg zal hebben. Ik heb het idee, de laatste weken... Uh, ik noem je één voorbeeld. De goal die Robin Eindhoven maakte, die prachtige lob, afgekeurd ja. voor buitenspel, was absoluut geen buitenspel. Zo zijn er meerdere dingen gebeurd met scheidsrechters bij ons bij thuiswedstrijden... Ik heb het idee dat de KNVB een beetje achter HFC aanzit. En waarom zeg ik dat? Er gebeurt in het voetbal een heleboel geks. IJmuiden is bedreigd door de KNVB. Omdat daar een van de mensen een column schrijft. En die hebben gezegd als dat nog een keer gebeurt krijgen jullie puntenaftrek. Of we gaan jullie benadelen tijdens wedstrijden. Dus alles is mogelijk tegenwoordig in het voetbal. Het lijkt wel een beetje maffia bij de KNVB. Hebben jullie dat ja. gevoel ook? Nee, ik heb dat gevoel helemaal niet. Ik, ik hoor dat ook nooit bij ons op de club. En uh, ik vind ook dat we daar ver van moeten blijven. Want als we op zo'n manier met elkaar zouden omgaan, dan kunnen we volgens mij ook helemaal geen uh, uh, spel met elkaar organiseren. Want dat is toch wat we doen. Nee, ik geloof, ik geloof dat niet, uh, Henny. Jij zei wel, we blijven amateur. Er waren een heleboel clubs, HBS, AFC, noem ze maar op, die uh, hetzelfde vonden. Maar die zijn zich allemaal aan het terugtrekken. Hoe komt dat? Nou, ik, ik weet niet of die uh, uh, zich daarin uh, terugtrekken. Want 40% van de clubs heeft in ieder geval op dit ogenblik geen contractspelers. Uh, de, dat, is, dat is best wel een fors uh, aantal. Maar goed, dat kan ook een kwestie van tijd zijn. Hè? Want uh, je kan wel zeggen op dag 1, uh, iedereen moet daaraan voldoen. Maar uh, je, je, je hebt ook een periode nodig om er naartoe te werken. Kijk, wij voldoen ook aan 40 licentieeisen wel. Dat is natuurlijk niet gebeurd omdat die licentieeisen zijn ontstaan. Uh, want die 40 punten waaraan wij wel voldoen, dat zijn bijna allemaal punten waar die altijd al zo geweest zijn. Omdat wij bij HFC met z'n allen vonden dat we die dingen op een bepaalde manier moesten organiseren. Ja, dat deden we zoals nu in de licentie eisen staat beschreven. Dus een heleboel van die licentie eisen is ook helemaal niet vreemd. Uh, omdat om elke zichzelf respecterende club dat op die manier wel organiseert. Ja. Wat, wat met name een, een beetje omstreden is, de, is de wijze waarop, uh, uh, uh, waarop het uh, verplicht wordt gesteld en gesanctioneerd. Maar goed, dat, dat, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat verlopen. Dus dat uh, ja, moeten we maar even afwachten. Even naar volgende week donderdag. Wat ik begrepen heb, maar misschien zit ik ernaast hoor... Dat er drie voorstel, voorstellen komen richting leden. Uh, Voor de toekomst van AFC. Uh, nou ja, dat verandert per dag. Want er is een commissie heel hard aan het werk om uh, uit te werken wat die consequenties uh, precies uh, gaan zijn. Uh, en ik, ik weet nog niet uh, uh, hoe, de, hoe de definitieve presentatie eruit zal zien. Maar uh, of je het zo expliciet moet opvatten, dat weet ik niet. Eigenlijk wil de, de commissie die dat voorbereidt... die wil eigenlijk schetsen welke mogelijkheden er zijn uh, richting de toekomst. Uh, en uh, niet meer en niet minder. En dat zal wel in een paar scenario's uitvallen. Maar ja, of dat er twee of drie of vier worden, dat maakt ook niet zoveel uit, denk ik. Uh, maar er, er worden een paar mogelijkheden geschetst... Uh, uh, ja, zeg maar wat, wat, wat de consequenties zijn van de licentie-eisen en van de, de organisatie van je club. Uh, want ja, we zijn natuurlijk meer dan alleen het eerste elftal. Hè. De HC heeft 110 teams en die zijn ons allemaal even lief. 1850 uh, geleden, ja. Ja. ja, meer zelfs nog. Uh, ja. Maar uh, de... Uh, ja. En, en natuurlijk, bij dit ene team krijgt wat meer aandacht dan het andere team door de, door de klasse waarin die speelt. En uh, het eerste zelfs uh, staat elke week in de krant met een uh, uitgebreid stuk. En uh, er worden zelfs wedstrijden op televisie van uitgezonden. Ik kijk liever naar Ajax 1 dan naar HFC 1 op televisie, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, uh, het wordt toch uitgezonden op tv. Dus ja, daarmee krijgt zo'n team meer aandacht. Maar ja, binnen HFC is... Het eerste natuurlijk niet belangrijker dan uh, de G-voetballers of uh, de Old Stars. Nee, en dus is een van de voorstellen in die richting. Maar daar gaan we zo met, uh, met Thijs over praten. Dankjewel voor je heldere uiteenzetting. Heel veel succes en sterkte volgende week donderdag. Graag gedaan. Dag veel je daar. Een prettige uitzending. Dankjewel. Ja. Voilà. I lie. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards are far where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be and find.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 Intro, rock the love boat, get high, to get low, chill the Merlot. Stab in your fast boat, you pick think we gon' go? Make love once more, we rest and encore. Mm. Do do that that that, break you off in your picket hey. cat. Never seen no one this gorgeous, pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the topic to prime, hey. Thank God that it's Friday, tonight let's be the life of the party. Ja, bij Watertoren Sport komen we altijd tijd tekort, kortluisteraars. Die uren vliegen voorbij, vandaar dat we weer snel naar onze gasten gaan. Ja, en we hebben bijzondere gasten vandaag, want vader en zoon Clement zijn hier. We zullen later in de uitzending terugkomen op die uh, vergadering van HFC volgende week. We gaan nu naar het actuele voetbal, naar het actuele gebeuren. Uh, laten we beginnen met jou, Pelle. Ik heb je van de week tegen Cambuur zien voetballen. Je bent aanvoerder van jonge Ajax. Je bent oud-HFC'er. Maar wat een ontwikkeling maak jij door? Ja, Ik ben een oudje tegenwoordig, geen Jong Ajax. Sorry. Je bent al twintig, hè? Ja, ik ben al twintig, ja. Nee, klopt. Uh, ja, aanvoerder van Jong Ajax uh, sinds dit seizoen. Eigenlijk ben ik officieel tweede aanvoerder. Uh, ons keeper Norbert Albers, die is eerste aanvoerder. Maar die speelt niet altijd, dus meestal, uh, meestal ben ik dat. En, uh, ja, dat is wel mooi. Maar ja, dan, dan maak je ook nog eens dit seizoen mee... dat je mag debuteren in het eerste. En dan niet alleen in de uh, reguliere Eredivisie... maar ook nog eens Europees. Ja. Hoe gek is dat dan? Ja, dat is wel bizar. Gaat snel, Ja, dat gebeurt dan allemaal dat gebeurt in één week. Dat is wel... Uh, <laughs> ja, dat is prachtig. Dan als je er zo in zit, dan, dan maak je het ook mee. En voetbal blijft, overal waar je speelt, blijft gewoon voetbal. Maar dat is wel echt... Dat is mooi om mee te maken. En, en ook nog scoren. Ja, maar dat was in de beker. Ja. Maar ja, als het zo snel op elkaar gaat, dan zit je er gewoon in. en Je gaat mee met de flow. en Ze zitten in een goede flow. En alle wedstrijden waar ik de in kwam, speelden ze al goed. En, uh, ja, dus het is op zich een redelijk veilige omgeving om in te debuteren. Dat was wel Even naar die wedstrijd tegen Cambuur. Want Cambuur speelt eigenlijk met die ploeg waarmee ze vorig jaar nog in de, in de Eredivisie speelden. Jullie komen achter met 1-0. En dan in één minuut twee goals. Van een van jou. Ja, ja, de tweede. Ik denk dat dat ook wel typeert wat van elftal we hebben. Ik denk dat we vorig jaar, waar we achterkwamen in uitwedstrijden, dat we daar nog wel eens echt moeite hadden met, uh, gewoon vooral met het mentale aspect. Want wij weten dat we, of het algemeen, gewoon, nou, we hebben meer talent dan, um, dan andere ploegen in de, in de Jupiler League. En uh, dan is het verder gewoon een stukje mentaal hoe je, hoe je daarmee omgaat en hoe je met. Met uitsupporters omgaat. En uh, hoe je daarop reageert. En of je je eigen spel kan blijven spelen. Ik denk dat we dit jaar dat steeds meer laten zien. Dat we dat ook kunnen. En uh, zodoende een beetje op de deur blijven bonken bij het eerste. Jullie staan tweede nu. Wat ook heel leuk was. Justin uh, Kluivert maakte de derde. Ja. God was Joggie blij. Ja. ja, dat was wel mooi. Maar dat, dat kwam ook een beetje door de omstandigheden denk ik. Want ja, er worden daar dingen geroepen. Het is voor ons ook nog allemaal nieuw natuurlijk. Voor hem ook nieuw. Volgens mij is de tweede wedstrijd in de Super league pas. Ja, daar worden dingen geroepen die echt niet door de beugel kunnen. En, en ja, dan krijg je van binnen, krijg je, ja, weet je, je bent, iedereen is mens en iedereen hoort het toch wel wat er geroepen wordt. En um, um, ja, dat je dan, zeg maar, gewoon op sportieve manier vraag kan nemen, dat is, ja, dat is voor zo'n jongen, voor iedereen is dat mooi, maar dat is voor zo'n jongen, hartstikke normaal dat hij dan zo blij is en zo gereageerd. Weet je waarom die Justin heet? Nee, geen idee. Om mijn Justin. Ah, ja. Mijn partner was op vakantie met haar kinderen in een hotel. En daar waren de kluiferts ook. Ja. En Justin die was wel mijn Justin. Ja. En dat uh, maakte zoveel indruk Grappig, dat echt? Justin Justin ja. heet. Weet je het dat weet hij zelf ook, ook dat, of niet? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat zijn vader dat wel verteld heeft. Grappig ja. Ja. niet. Maar ik, ik wou even ja? terug. Jij wil waarschijnlijk nog even door. Ik, ik ja, want um, ik heb één vraag daar nog over. Stel, jullie staan tweede nu. Stel nou je wordt kampioen. Wat gebeurt er dan? Hetzelfde als ja, met de niks. tweede van de HFC, niks? Ja, gebeurt niks. Dan blijf je gewoon op super. eigenlijk, ja. Ja, ja, dat zijn de regels van de KNVB, die hebben ons aan het houden. Ja, aan de andere kant, weet je, als je een Jong Ajax speelt... Uh, we hebben nu een fantastisch elftal waar we mee spelen, maar als je een Jong Ajax speelt, wil je in Ajax 1 spelen. Dus ja, of je nou promoveert of niet promoveert. Dat... Daarover gesproken, ja. gisteravond had uh, Bos had vijf man op de bank... Allemaal eerste elftal spelers. Ja. Is dat de reden dat jij er bijvoorbeeld niet bij was? Ja, ja dat was de reden. Ja, het wordt ook gewoon duidelijk gecommuniceerd. Dat uh, is wel fijn. Dat is denk ik ook wel eens anders geweest bij Ajax. Uh, met de communicatie waar het niet altijd even makkelijk ging. Altijd. Maar daar zijn ze hartstikke duidelijk in. en uh, ja, Die hebben gewoon gezegd, gaan we met andere jongens spelen. Op dat podium. Uh, maar er zitten wel basisspelers op de bank. Dus je zit er niet bij morgen. Maar dat ik wil toch ook van jou horen. Want ik heb gisteravond genoten. Van Ajax, ja. Feyenoord vond ik vreselijk. Maar goed. Uh, dit is de toekomst van het Nederlandse voetbal voor een groot gedeelte. Daar speelt hem de licht, 17 jaar. Alsof hij uh, rots in een branding is al voor zijn hele leven. En er komt gewoon niemand langs. Waarom? Alles is op de bal gericht. Hij verdedigt op de bal. Ik vind dat zo knap. Ja. En dat is het Nederlands Elftal, dat, dat komt eraan. Nou, uh, Noori, fantastisch. Zoals die wegdraait van spelers in zo'n wedstrijd. Ja. Ik vind het ongelooflijk. Nou, we kunnen wel even doorgaan, hoor. Ja. Ik heb een paar aantekeningen gemaakt gisteren... tijdens het voetbal. Donnie van der Beek, ik vind hem zelfs beter dan Klaassen. De paas die hij geeft... Waar, waaruit El Ghazi scoort. Mijn hemel, Dat is oh. een paas over 70 meter. Ja, ja dat is heel knap, ja. Hè? ja zeker. Heb jij zeker. genoten? Heb je voor de tv gezien? Ja, ja, ik heb tuurlijk, ja, tuurlijk heb gekeken. Ik heb, kijk zo vaak als ik kan... kijk ik altijd... Voor mij ook leuk om de jongens waar ik mee op ben gegroeid, om die nu zo te zien, zo, zo goed zien doen. En um, dat is ook knap van de coach dat hij ze de kans geeft en die kans moet je natuurlijk wel krijgen. En dat pakt eigenlijk allemaal, pakt dat ook zo bijzonder goed uit met ja, de puntenverdeling en de groepsfase dat je gewoon twee wedstrijden voor het einde gewoon nog je jeugd de kans kan geven en het zo laten ruiken. En ik denk dat het op deze manier dat je ook echt weer een beetje stapjes omhoog kan maken in het Europese voetbal. Ja, als die jongens volgend jaar of over twee jaar er echt moeten staan. Dan weten ze hoe het is. Dan heb je, je hebt op dat niveau heb je niet meer de tijd om eventjes door de man te vallen. Of even onder je ondergrens te spelen. Maar het dat En Dat zou nu kunnen. En ja. nu gebeurt het niet. Misschien omdat je ook in die veilige omgeving bent. Ja. En nu ja, speelt iedereen dan ook gewoon naar, naar hoe ze kunnen spelen. Ja, ik denk dat als je, dat, als je die bagage meeneemt dat het dan alleen maar beter kan gaan. Ja. Dus hier druipt eraf. Maar het gezwet, er is geen talent in Nederland. Dat kunnen we na gisteravond duidelijk wegstrepen. Nee, dat vind ik ook, ja. Dat is onzin. Dit wordt een toekomst voor het Nederlands Elftal. Met al die jongens erin. Ja, dat zit er dik in. ga je dit ja. meedoen. Nee, ja. je gaat ook in de Champions League meedoen. Cool. Ja, als, ja, als het goed is wel. Ja, dan moet je ook wel uh, ook, ook oppassen voor het buitenland. Met, uh, of, of al die jonge jongens een kopje erbij kunnen houden. En dat, is, uh, dat moet je altijd nog maar afwachten. Wie heeft jou ontdekt? <laughs> ja, ja ik, ik, ben op, ik ben op koninklijk HFC ben ik echt opgezet. Dus uh, kon niet anders. Dus niet mezelf gekomen. Je drie broers ook, maar er speelde geen één meer. Ja, Finn speelde Ja, nog maar niet bij HFC. Nee, oh, niet bij HFC, nee. Nee, nee, ze nee, nee, nee, nee. dus, dus, dus, wabberen uit over het land. We gaan er zo verder over praten. We gaan nog even naar de nou, ik, Mag ik doen? nog één ja? dingetje, Charles, voordat je gaat draaien? Want ik wil nog even van je weten. Uh, even terug naar dat debuteren. Jij zegt dan achterloos Van ja, voetbal is voetbal. En als je ergens staat. Maar is dat echt zo? Als jij op een Europees podium staat en het fluitje gaat... dan is het gewoon voetbal? Nou, het is, het, het is pas voetbal als je echt aan het spelen bent. Als je als je, ja, je focus hebt en, en het spel is bezig... dan is voetbal voetbal. Maar um, de, de voorbereiding voor de wedstrijd... als je op de bank nog zit... Um, als de scheidsfluit voor een overtreding en een verzorger is in het veld... op dat moment zeg maar, ben je raak je eventjes uit je focus... en dan kan je echt in je opnemen wat er gebeurt. En dat mm -hmm. is wel echt heel gaaf. Dan kan je beseffen dat je in de arena staat voetballen... waar je al vanaf je negende van droomt en voor werkt. En mm. ja, dan, dan heb je even een moment om dat echt in je op te nemen. Maar zodra de bal weer rolt... Ja, is dat, dat is heel apart. Ja, daar kan je zelf Check ook niks dat, aan ja. doen. Maar dat, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon je gevoel. Dat, ja, dat ja. gebeurt gewoon. Ja. Weet je wat ja. jou ook tekent? Je bent bij HFC begonnen... Als je niet speelt en HC speelt, ben je erbij. Dan ja. ga je kijken. Dat vind ik zo ontzettend leuk. Ja. Dat is clubliefde. Ja, een beetje clubliefde, ja. Ja, toch. Oké, Charles, jij mag... December is december. September is september. De aarde, de wind door het stadion en fire van jonge Ajax. December ligt alweer achter ons en uh, december, daar leven we nu in een feestelijk versierde studio. En uh, hele interessante gasten vanmorgen, Ron Pirmanvoller en Henny Ruekert uh, staan ze te woord. Ja, maar we gaan eerst even doen wat we normaal uh, altijd doen. En dat is naar het Verveendam, naar de Lange Leegte, waar André Jansen aan de telefoon is. André, ik ben zeer geïnteresseerd in de Zesdaagse van Amsterdam, want daar ben je een paar dagen geweest met al je vrienden. Ja, het was geniet. Vooral ook omdat de Zandvoorters Rob Schuiten en Ron uh, Smit... vrijwel uh, direct bij in de armen vielen. En wij hukken tegenwoordig ook in de wielerwereld. En ik heb uh, op uitnodiging van de organisatie... ...hebben we natuurlijk op WAF uh, kaarten aan kunnen bieden... ...voor 5 euro uh, om de Zesdaagse te bezoeken. Vooral het uh, enorm grote publiek... ...wat uh, ontstaan is sinds de, ja, het, het sportieve fietsen... Het, het golven heeft verslagen, zeg maar. Nee. Hebben we uh, heel veel mensen op WAF tegenwoordig... die gewoon geïnteresseerd zijn in de willenwereld. En die uh, hebben we allemaal uit mogen nodigen. En in een paar dagen waren er al honderden um, leden van WAF... Die de Zesdaagse hebben bezocht. We zijn nog een paar dagen verder. Ik moet zeggen het concept van, het Engel, van de Engelse organisatie die Amsterdam heeft geadopteerd. Mallorca, Berlijn en Londen die zojuist achter de rug is. Ik moet zeggen het concept spreekt me zeer aan. En ik heb een gesproken, die spreekt het concept ook zeer aan. Een uh, vrij kort programma. Maar... Ze moeten volle bak erin, want ze rijden niet uh, voor startgeld, ze rijden voor prijzengeld. Ja, Ron Smit en, heeft uh, beelden gemaakt en ik moet zeggen, het maakt op mij een uh, hele goede indruk. Maar het is ja. wel een Belgisch feestje. Ja, maar die rijden gewoon het hartstikke joh. De, de ketel en de vrouw die zijn, die zijn het meest gerodeerd. En uh, Nicky is het zijn eerste zesdaagse en die komt eigenlijk zo van de weg, die heeft een paar weken kunnen trainen. Uh, nou, Jurie Havik is uh, natuurlijk uh, normaal Nicky een maat, maar dat wilde ze dan niet, denk ik. En uh, ik heb met de organisator uh, Simon Keizer uh, nou, uitgebreid gesproken over allerlei zaken, wat, wat, wat hun concept dan is. En uh, ik moet eerlijk zeggen, er wordt volle bak gekoerst. En uh, lieve mensen die allemaal nog luisteren, als u zo'n spektakel een keertje mee wil maken... ...als er dan bij de uh, sloten, bij de, het Velodroom, uh, er zijn gewoon kaarten te krijgen nog... ...of online te bestellen, dat is het makkelijkste. En uh, er is uh, ruimte, ik ben er zondagmiddag weer, na de presentatie van het boek van Ron Kouwenhoven... ...Beste Bouken... Waar, uh, ...waarin ik zelf ook uh, vernoemd sta in het boek... ...want het boek gaat over WAF. Ja, leuk hè? En, ja, joh, het is geweldig. En het nieuwste... ...Sunweb uh, Giant... Ja. Een grote wielerploeg die mij van de zomer ook al... uitnodigt om met het privévliegtuig van de eigenaar Joost Romein... ...naar Andorra te gaan... en ...waar ik s'avonds uh, met, met het hele team... ...en uh, zelfs aan tafel zat met, uh, met de renners. Uh, die gaat tijdens de Zesdaagse van Rotterdam... Op 5 januari, dit is een primeur, want ik weet het net, van de organisatie van Sunweb Giant, mag ik 500 mensen uitnodigen om gratis naar de grote presentatie van Sunweb Giant te komen op 5 januari. Leuk. Ik kan de kans op afzetten. Ik mag 500 mensen uitnodigen. Je lijkt wel de nou, koning, de koning de Sinterklaas van de wat is net geweest, hoor. Ja, <laughs> ik ben trots. Ik zit trouwens bij Column, want ik ben onderweg met mijn zoon naar de Tantas. Oké. Okay. Ga maar gauw dan, want op WAF, dames en heren, kunt u allemaal volgen wat er op het ogenblik in Amsterdam gebeurt. En ongetwijfeld wat er 5 januari in Rotterdam gebeurt, die zesdaagse zeer de moeite waard. André Jansen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dag, Dag, Dag. Tot de volgende week. Dag. Houden jullie van wielrennen, heren Clement? Uh, ik denk niet zoveel als mijn vader, maar eigenlijk in de zomervakantie volg ik de toeren altijd. Vind ik wel, echt, vind ik wel leuk om te kijken. Ik kijk niet vanaf het begin, maar... In, uh, de bijzondere etappes vind ik wel leuk om te volgen. Ik vind het wel indrukwekkend. Ja. Die, die toer die volg ik van A tot Z. Van iedere minuut. Maar het is ja, ja. natuurlijk in de periode dat er geen voetbal is. En Normaal kom ik die periode niet door. Maar dankzij de toer lukt dat aardig. Het is een geweldige sport, vind ik. En als je, het, uh, als je het van dichtbij ziet, dan heb je eens te meer. Beleef je eigenlijk hoe ongelooflijk hoe hard die mannen gaan. Wat het, een, wat het ook een enorme harde sport is, zeg maar. Fysiek gesproken. Het is echt, uh, het is echt ongelooflijk indrukwekkend. Ja. Ja, is we, we hebben er hier altijd een discussie over. Want ik, ik vind dat van veldrijders. Hè, die vind ik echt, dat vind ik nou echt... Ja. Stoempers, zeg maar. En, en wat dat, wat die op die weg doen, nou, dat is een beetje, bon, gaat wel. Dat veldrijden is echt, maar dat is altijd een heerlijke discussie. Ja, een maar ik zou je zeggen, uh, uh, mijn kinderen die, uh, uh, kijken uh, uh, eigenlijk ook niet zo, maar het enige wat ze wel altijd heerlijk vinden, en dan weten ze, hé, hey, de zomer is begonnen is dat tuintje. Rijn van de Broek. Volgens mij heeft Volgens het. En als je dat hoorde, dan roepen ze altijd... de zomer is hier weer. Mooi. Het is heel snel de laatste... de kortste dag. En dan is het de langste tijd dat we in de ellende hebben gezeten. Dan ja. wordt het weer voorjaar. Gelukkig wel. <laughs> en dan begint het wielrennen ook weer. <laughs> ja, daar ja. Maar goed. Charles. Yes? Wat heb je? Ik heb natuurlijk uh, weer een keus van onze gast van vanmorgen uh, staan. Sol Bossa van uh, Mr. Quincy Jones en zijn orkest. Absoluut. Oh ja. Yeah. Nancy Jones Soul Bossa Nova. U luistert naar de Watertoren Sport met vandaag twee bijzondere gasten: vader en zoon Clement. Uh, de zoon kent iedereen. Dat is Pelle Clement, aanvoerder van jonge Ajax, doelpuntenmaker. En de vader kennen niet veel mensen, maar dat is natuurlijk toch een man die in het voetbal een, een hele grote naam heeft. Uh, Thijs, ik heb met jou in het vierde gevoetbald veteranen. Dat was een feest, wij waren kampioen derde helft. En jouw speeches <laughs> waren fenomenaal. Jij hebt Pelle ontdekt, heb ik net gehoord. Maar Pelle, die uh, kwam in de F-17. Toen Pelle ging voetballen bij HFC, toen kwam je in de F-17. Een beetje tot zijn verdriet, want vriend Daan die ging in de andere al spelen. F-16. F-16. <laughs> um, ja. Maar Pelle, die begon in de F-17, ja... Nou ja. Pelle was beginnend voetballen, dus uh, waarom niet? Maar eens, kijken hoe het, uh, maar eens kijken hoe het ging. Wat wel grappig was toen, is dat eigenlijk heel snel toen Pelle begon met voetballen... was al wel zichtbaar voor, voor veel mensen die, dat toen, uh, die eromheen stonden van... god, het is wel uh, bijzonder hoe Pelle beweegt en hoe het met de bal gaat... en hoe die, uh, hoe die dat spel speelt. Dus dat was eigenlijk heel snel, bleek al wel dat, uh, nou ja, dat F17 misschien een beetje bescheiden was. Laat ik het maar zo zeggen. En toen, een beetje in de sfeer van HFC, heb ik toen heel beleefd... aan iemand gevraagd van, goh, misschien kan Pelle wel iets hoger voetballen dan de F-17. Nou, nou, nou dat zouden we wel eens bekijken. En zo is dat ontstaan eigenlijk. En toen is Pelle, als ik me goed herinner, een keer gaan meetrainen... of een wedstrijdje met de F-2 gaan spelen, onderling tegen de F-1. En toen had hij er binnen tien minuten, geloof ik, weer zes in liggen. En toen drong maar wel door bij iedereen omdat dat het toch een bijzonder talent was. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Maar, Pelle, je was een heel verlegen negenjarig jochie. Ja. En toen Daan naar een ander team ging, en ook nog een hoger team dan jij, had je de pest in, toen wilde je alweer stoppen. Ja. Nou ja, ik ben, <laughs> ik ben volgens mij wel echt jankend naar mijn eerste training gebracht. Ja, toen ik daarachter kwam. Dan denk ik, ja, ik, ik was vroeger wel, ja. Klopt, ik was vroeger wel gewoon verlegen. Of, of ja, ik, ik, ik, ik had het wel gewoon naar mijn zin. Ik had gewoon mijn vrienden. En, ja, goed, voor mij hoeft het niet zo nodig. En toen dacht ik van ja, oké, okay, het is wel leuk. En uh, mijn broers waren gegaan, dus nou, dat, dat, daar, die zag ik dan toch wel als voorbeeld. Dus daar wilde ik wel achteraan. Maar ik had wel één voorwaarde, dat ik met mijn beste vriend wou. En, uh, nou ja, dat, dat gebeurde toen niet. Gewoon, ja, het was natuurlijk gewoon, ja, jullie komen ook op de club, dus jullie sluiten achteraan aan. En er was nog net een plekje daar en net een plekje daar. Dus dan, dan, dan gaat het gewoon zo. Ja, toen zag ik dat helemaal niet op die manier. En uh, ja, dat was wel grappig. Maar ja, uiteindelijk heb ik ook weet ik, volgens mij heb ik drie, drie of vier wedstrijden in de F17 gespeeld. Wij kwamen maar, ja. terug uit Sint Maarten en Justin, uh, dat was Augustus, opgegeven door Leo Molijn, waar uh, zijn opa en oma in de straat ja. bij woonden. Uh, d 11 werd het. Maar wij hadden uh, niet de lef om iemand te vragen om hem wat hoger te laten spelen. Want die hoort gewoon bij. Vind ik bij HFC het eerste te voetballen. Maar ja, het zaterdag 1 is teruggetrokken. Dus die jongen die komt gewoon niet in beeld. Dat is belachelijk. En dat is het nadeel. Dus je hebt wel Marcel gehad dat je vader dat gedaan heeft. En Ajax ook. En het Nederlandse voetbal ook. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk wel, ja. Ja, dat is wel grappig hoe dat is gegaan. Ja. En, uh, ja. nou, ik, ik wil even naar Thijs dan nog. Want je hebt vier zoons. En Ole. Zeker. En uh, Finn en Kai. Voetbalden ook. Ja, Finn was goed. Oh, maar Finn was voetbal. ook wat, wat, wat, wat was het verschil dan tussen die jongens allemaal? Doorzettingsvermogen, ik weet het niet. Wat, wat, wat was nee, dat dan? Toen zeker, toen zeker nog niet. Dat is nu misschien langzaam anders, maar toen zeker niet. Het grote verschil was, denk ik, een verschil in motoriek. Ik heb lang gedacht, als ik naar mijn jongens keek... Van dat Finn eigenlijk bij ons de beste voetballer was. Ja. Zeker toen ze allemaal nog heel klein waren. Het verschil, verschil heel vroeg zichtbaar was motoriek. En Pelle was uh, handig in vallen en opstaan en rollen. was een soort van stuiterbal. En die motoriek maakte dat het een ander kind was dan de anderen. En vervolgens bleek hij ook nog te kunnen voetballen. En dat is uiteindelijk wel wat het verschil, uh, wat, wat, wat het verschil heeft gemaakt toen. Denk ik. Ja, ja. Het, het, ik, wat ik vind dat interessant. Wat, het, het, het lijkt erop. Dat is natuurlijk het moeilijke denk ik ook. Hè, als je op een gegeven moment een zoon hebt die zo hoog gaat voetballen. Dat het op een gegeven moment alleen maar nog... Om hem dan draait. Is dat, hoe, hoe, hoe man je dat? Hoe doe je dat? Nou ja, dat is wel permanent. Dat is wel permanent natuurlijk een ding in je gezin. Weet je, Patty en ik en de, en de andere jongens hebben op een of andere manier toch ook een beetje rekening gehouden met zijn uh, met voetbal. En Patty in het begin zeker, weet je, Pelle werd op en neergebracht naar Amsterdam voor Ajax en noem maar op. Um, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat je natuurlijk van, uh, ook van de andere kinderen. Evenveel houdt en dat de andere kinderen evenveel aandacht uh, nodig hebben. En die probeer je ook op een goede manier te verdelen. Nou ja, dat is wel. Dat is altijd wel een. Dat, uh, dat houdt je wel bezig hoe je dat moet doen. Ja. Überhaupt, de keuze waar we op enig moment voor kwamen te staan van. Goh. weet het verstandig dat je kind bij Ajax gaat voetballen? Dat zijn wel dingen waar we heel even over nagedacht hebben. Want het lijkt zo gewoon en het lijkt zo natuurlijk. En zeker als je nu terugkijkt en je ziet hoe Bella zich ontwikkelt, dan stel je je misschien die vraag niet eens meer. Maar dat was toen ook nog wel echt even een ding om over na te denken op z'n minst. Want je, je maakt wel echt een keuze. Maar dat was een ding bij jullie, maar voor jou natuurlijk helemaal niet. Want jij wilde gewoon naar Ajax. Of niet? Uh, ik wilde zeker naar Ajax. Maar ook eerst, ja, ik ben, eerst um, uh, ben ik voor Ajax gescout. En toen um, werd ik achterin gezet, terwijl ik altijd voorin speelde. En toen uh, werd ik bij Ajax achterin gezet. En ook dat was allemaal nog nieuw voor mij en, en jong. Um, en toen heeft Ajax gezegd van, um, nou ja, weet je, je mag nog terug. We willen eigenlijk dat je bij Haarlem gaat spelen. En uh, dan houden we je in de gaten, want daar is toen nog zo'n uh, samenwerking mee. En ja, dat toen, toen hebben ze dus eigenlijk tegen mij gezegd van, nou ja, ga, je, je hoeft nog niet te komen. Of ja, eigenlijk, je bent nog niet goed genoeg. En uh, eigenlijk vond ik dat op dat moment vond ik dat helemaal niet zo erg. Want ik had het net naar mijn zin bij HFC. En, weet je, ik, had weer gewoon, ik had toen weer lekker op mijn plekje en uh, ik had het gewoon naar mijn zin. Dus in eerste instantie had ik dat helemaal niet. En ja, die, die keuze of beslissing uiteindelijk, die ik zeg het dat, dat mijn ouders die hebben me genomen, maar die hebben daar wel zeker een grote rol in gespeeld. En jouw vader is er een, hè? want ik noem even wat recente werkervaring van hem op. Structurering overname Nederlandse verkooponderneming door wereldwijd sportmerk. Wil je zeggen, wel, zeggen welke? Nee. <laughs> Oké. Okay. Uitkoop minderheidsaandeelhouders in de Nederlandse NV... onderdeel wereldwijd concern luk, Luxe Industrie. Dat ga ik ook niet zeggen. Nee. Ja, waarom ben je hier dan? Ja? Nee hoor, flauwko. Dan moet je andere Mensen vragen stellen. In, in private equity-transacties. Dat is leuk. Juridisch en fiscaal advies aan bekende sportpersoonlijkheden. Uh, Noem er eens een paar. Dat kun je wel doen, hè? Um, nou... Um. Laat ik, het, laat ik het zo formuleren. Wat, uh, de, uh, ik, ik ben wel actief zeg maar, op mijn vakgebied. Ik ben advocaat en belastingadviseur. En op dat vakgebied ben ik ook wel actief voor mensen die werkzaam uh, zijn in de sportwereld. Voor je zoon bijvoorbeeld? <laughs> tegenwoordig voor mijn zoon. Ja. Nou ja, logisch <laughs> natuurlijk. Ja. <laughs> ja, tegenwoordig voor mijn zoon, dat is ook wel mooi. Maar los van mijn zoon, ook nog wel voor een paar andere mensen. En voor organisaties, bijvoorbeeld uh, voor spelersmakelaars en dat soort van. Uh, dat soort van organisaties die af en toe ondersteuning nodig hebben op mijn vakgebied. Uh, dat, dat, zijn ook een, dat zijn voorbeelden van cliënten, zeg maar. maar dus wilt... ik ben inderdaad, ik, die, langs die lijn ken ik die wereld langsbaan ook een beetje. Ja. En uit de sport noemen ze een bekende. Ik weet dat je bevriend bent met Guus Hiddink. Nou, dat is niet helemaal een geheim. Dat komt omdat uh, ik, ik, heb, uh, ik ben opgetreden als advocaat in de tijd toen hij uh, last had van... Een Strafrechtelijk onderzoek. Dat gaat al heel ver terug. En sinds die tijd doe ik zaken voor hem. Dat is inderdaad wel een beetje genoegzaam bekend. Dus dat kan ik wel vertellen. Maar uh, voor het overige, eigenlijk doen we over het algemeen, zeg ik niet zozeer voor wie ik optreed. Maar we hebben twee namen, dat aantal. is al heel wat. Pellen Pelle en. Uh, ja. <laughs> en wij hebben in die, in die volgorde. Ja, Martijn ja. Prinsen, voetbalinhaarlem.nl. En reken maar dat hij zit te luisteren, Martijn. Natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een gasten, Ja, mooi, hè? Ja. Heb je genoten gisteravond? Uh, ik heb niet alles kunnen zien, maar een, een, een, een belangrijke afspraak uh, voor het forum hadden. Uh, maar uh, ja, goed, weet je, die, die, die jonge jongens die, uh, die hebben toch weer van zich uh, laten spreken, het is jammer dat je uiteindelijk uh, uh, dat tegendoelpunt nog, uh, nog krijgt. Ah, wel nee, joh. Het, ging, het maar, gaat er gewoon uh, om dat daar. vind er, ik ook hoor, meteen. Maar ze een vinden een pak dat hij talent liep. liep, jongen. Fantastisch. dat ja, nee, ben ik met eens. Die de licht, joh. De nieuwe centrale verdediger van het Nederlands Elftal. Ja, laten we het nou vooral niet met je allen meteen te hard uh, gaan, uh, gaan roepen. Nou, als je 17 bent en je kan zo een bal verdedigen, dan ben je absoluut de koning. Ja, nee, dat ben ik, ik helemaal met je eens. Uh, maar geef die jongens de tijd. Ik bedoel, je weet hoe het in Nederland gaat uh, op het moment dat iemand uh, twee maanden uh, goed voetbalt in de Eredivisie of, of nou ja, nu de Europa League. Uh, laten, we, laten we vooral voorzichtig zijn. Voor hetzelfde geld zijn die jongens uh, over uh, uh, ik noem het, anderhalf jaar zijn ze weg komen ze net als die, hoe heet die jongen, Wesley Hoed. Die speelt volgens mij inmiddels bij Lazio-Roma. Mm Heb -hmm. jij nog van hem gehoord? Ik niet. Ja. Dus hij speelt wel hoor. Ja, ja. Oh, hij speelt wel. Oké, okay. ja, oh. goed. Laat, wat ik zeg. Die, uh, hij doet het absoluut heel goed. En niet alleen uh, uh, Martijn, maar nog meer. Maar laten we vooral voorzichtig doen met die. Maar Martijn, luister. Wat er gisteravond gebeurde, wat er tegen Kambuur gebeurde van de week. Ik bedoel, Pelle scoort, scoort in één minuut twee goals. Ja, ik heb plezier. Ja. En, en de begeleiding, de mentale begeleiding bij Ajax is op het ogenblik zo goed. dat deze jongens laten zich niet gek maken, joh. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Kansloze missie tegen Veenabadje. Ik hoop dat uh, de finale t, uh, van deze Europa League uh, Ajax-Veenabadje is. Want die Nederlandse coaches, uh, die doen het natuurlijk hartstikke goed. Maar Ajax wint van, van dat ploegje, hoor. Ehm. Uh, <laughs> Ik vind het wel een moeilijke. Feyenoord-Badje is niet alleen voetballen, maar er zit natuurlijk ook heel veel drive in. Hè? Ja, en, uh, ik denk ook, ik en uh, is zich laten vallen en schreeuwen om niks. En kom op nou joh, dat, die scheidsrechter bij Ajax gisteren was hartstikke goed. Oh Ja, heb je dat verhaal nog gehoord van die scheidsrechter bij, bij Feyenoord? Die wilde in een gele shirt lopen, want dat Ja, niet, hou erover op. Hé, <laughs> hey, maar de, ja. er is nog een ontwikkeling aan de gang. Want heb, je hebt wel AZ gezien of ook niet? Ja, dat heb ik gezien. Nou, dat is kansloos hè, voor Feyenoord zondag. Eén koplopen. Winterkampioen. Ja, ja ik, uh, ik, ik hoop het. Uh, ik bedoel, jij weet ook mijn, mijn, uh, met wie ik ben opgegroeid uh, uh, ja. bij, uh, bij Schoten. Ja. Uh, en uh, ja, ja, goed, daardoor... Uh, ja. Ik, ja Wat mij betreft uh, is, het, is het wel duidelijk, ja. Okay. Nieuws uit voetbal in Haarlem. Vertel... Nou, we hebben een rustige, rustige week achter de boeg. Um, eigenlijk um, ja, is er niet zo, niet zo heel veel gebeurd. Ik weet wel dat er een aantal clubs in onderhandeling zijn met, uh, met, uh, met trainers om contracten contract te verlengen. Inmiddels is ook duidelijk dat um, de zaterdag der klasse Uno dat die op zoek moet naar een nieuwe trainer. Ja, zielig hè? Uh, ja, ja, ja, absoluut. Nee, ja, goed, uh, um, uh, vorig jaar is, is Maarten Svlachtveld begonnen met, uh, met uh, de nieuwe, uh, nieuwe zaterdag tak van Uno, dat is er nog niet. Meteen gepromoveerd. Dit seizoen zijn ze hekbesluiten met slechts drie punten uit tien uit duels. Um, maar hij miste een stukje, een stukje uh, uh, bereidheid bij zijn club. En uh, daarnaast uh, heeft hij een nieuwe functie bij, bij, uh, bij zijn werkgever. Mm -hmm. ja, en dat bij elkaar heeft een doen besluiten om uh, na dit seizoen uh, te stoppen. Heb jij uh, vragen voor Pelle of voor Thijs? Heb ik vragen voor Pelle of Thijs? Ehm... Um, ja, ik denk niet. Ik denk dat hetgeen wat, uh, wat jullie net uh, uh, gezegd hebben, dat uh, dat, uh, dat heel duidelijk is. Ik hoop gewoon dat, uh, dat tellen het volgende stapje kan maken. in En uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk, een, uh, uiteindelijk een mooie, mooie, mooie vaste plek uh, krijgt. Hij was goed, jongen, tegen Cambuur. Dat heb ik gezien, ja. Oh, wat een heerlijke pot was dat. En je ziet het, Danny. Talent komt altijd bovendrijven. De juiste vast. Of, nou, of je nou 17 bent, of dat je nou 20 bent, dat maakt niet uit. Talent komt altijd bovendrijven. Ik ben wel, ja, ik ben het wel eens met, uh, wel eens met deze Ma Martijn. Sorry dat ik je niet ken, maar, maar uh, ik, ik geloof dat is ook wel aardig om te zien hoe het op het ogenblik bij Ajax gaat. Dat de oh. trainer die daar nu zit, uh, misschien wat meer dan in het verleden uh, het geval was, uh, ook wel onderkent dat, sommige, uh, dat al die individuen op hun eigen moment op een of andere manier wel of niet kunnen doorbreken. Maar dat als je 18 bent en je hebt nog niet in Ajax 1 gespeeld, dat dat dan niet per definitie betekent dat je zeg maar, verloren bent voor het topvoetbal. En ook in andere landen, als je kijkt hoe het daar gaat, uh, is de, de leeftijd uh, tot welke je kunt doorbreken, bij wijze van spreken, is of dat meer veel langer dan bij ons. Als je kijkt naar de belofte teams in Engeland, dat zijn allemaal teams gewoon tot en met 23, bij wijze van spreken. Dan ben je op 23 nog steeds een belofte. En de eisen die ook gewoon fysiek langzaamaan in dat topvoetbal gelden. Maken ook dat jongens, zeg maar, de een er eerder is dan de ander. En van al die talenten bij Ajax moet je ook gewoon echt ook nog maar afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Want, uh, dat ze allemaal kunnen voetballen en goed kunnen voetballen, dat staat vast. Weet je, dat is wel helder voor iedereen. Maar het is geen garantie voor geen van de jongens die daar staan. Dat ze ook daadwerkelijk, zeg maar, uh, kunnen doorbreken. Maar er komen zoveel andere dingen bij kijken. Dus daar was ik het zeer mee eens. Dat kijken, nou, wil ik even zeggen. fijn. Ja, dat is goed goed verhaal, talent, talent komt altijd bovendrijven en zo is het. Dat ja, denk ik ook echt. Ja, ja. Duidelijk. Oké, okay, uh, Martijn. Dankjewel. Wat ga je zondag doen? Zondag. Zaterdag? Um, zaterdag zijn we bij uh, nou ja, goed, de, de, de kraken onderin. Hè, bij, uh, van drie, zaterdag 3B, poeltje van, van Zandvoort. Ja. Die, uh, dat is Hoofddorp uh, tegen Uno. De buren die staan allebei op drie punten. Dus dat is een belangrijk duel. Daar gaat niemand rechtstreeks uit, hè? Doordat HFC Zaterdag zich terugtrok. En zondag, uh, ik denk dat we zijn bij Hillegond van SP, uh, In de eerste klasse A. Mm -hmm. en, en daarnaast nog, nog acht duels, maar dat is zeg maar de, de hoofdnoot. Er is een uh, roep om scheidsrechters. En uh, Jos ja. de Jong is net binnengekomen. HFC-contingent uh, breidt zich hier continu uit. Uh, wat vind jij van de scheidsrechters op het ogenblik in Haarlem en omsteken? Eh. Uh, ik uh, moet heel eerlijk bekennen dat ik uh, vorig jaar uh, daar een stuk negatiever over was dan nu. En dat uh, heeft ermee te maken, ze hebben een, uh, een stukje begeleiding uh, inmiddels. Uh, en uh, op de een of andere manier, uh, ik ben niet zo goed hoe ik het moet maar er zit wat meer gevoel in. De wedstrijden worden, uh, voor hetgeen wat ik zie en wat ik hoor, worden wat beter aangevoeld. Waardoor er ook minder, uh, minder gezeur is, als het ware. Dus ik, uh, uh, nou ja, goed, ik, ik ben eigenlijk dit daar al te spreek over. Heb jij met Jos de Jong al eens gesproken? Want als er een tekort aan scheidsrechters is... dan zou eigenlijk iedereen contact met hem moeten opnemen. En uh, dan kan er van alles en nog wat gebeuren in de opleidingen. Ja, nee, dat, dat klopt. Uh, nou goed, Jos en ik die hebben bijna wekelijks contacten inmiddels. <laughs> uh, ja, nou goed, wij, wij hebben... Uh, dat is ook nog een nieuwtje... Uh, sinds gisteren een samenwerking met Arbitrage Online. Dat is een uh, online tool om uh, uh, scheidsrechters in te plannen voor, voor clubs... Uh, ja, wat ik begrijp van, van de scheidsrechtersvereniging in Haarlem... is dat er wel wat groei in het aantal scheidsrechters zit. Nou, Dat is toch wel, ondanks alle, alle negatieve publiciteit de laatste jaren... Ja. is dat wel een pluspunt. Volgende week komt het rapport uit over uh, de granulaatkorrels. De gemeente Amsterdam is per direct gestopt met aanleg van sportvelden... op uh, van Haarlem op, En die hebben niet gewacht op het RIVM. Wat denk jij... Uh, nou, ja, ik is onzeker dat, uh, dat dat volgende week uitkomt. Want ja. ik kreeg van de week te horen dat het uh, waarschijnlijk alweer tussen Kerst en Oud en Nieuw gaat plaatsvinden. Nou, ah, nee. Dat uh, is toch uh, niet zo moeilijk, joh. Ja. Je weet het tot zo zo dat het gif is. Nou, dat moet je bekend ja, maar... eens, eens. Ja. Uh, ik, uh, ik weet dat Haarlem, de gemeente Haarlem die, die is ook gestopt met het aanleggen van, uh, van de velden. Uh, in de periode zeg maar, dat het nieuws bekend werd gemaakt, uh, <laughs> tot nu ja. Uh, ja, goed, is, dat, is dat stopgezet. En ik heb ook zo'n vermoeden dat dat niet meer gaat gebeuren dat dat gewoon definitief is. Uh, al vind ik wel dat de club zou allemaal veel laks in zijn. Uh, ik snap niet dat, uh, ook al is het risico maar heel klein, ik vind niet dat je kinderen van 6, 7, 8, 9, 10 jaar, dat je die op dit moment op die kunstverspelder moet laten voetballen. Ja. Totdat het duidelijk is, of het wel goed is of niet goed is. Wij doen het niet, hè? Nee, ze en minis op het gras. En als het gras slecht ja. is, dan voetbal je maar niet. Maar... Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Ja. Hey jongen, dankjewel. Bedankt meteen. <laughs> Hoi. Hoi. Ja, we moeten eruit uh, met muziek mensen, want ik kijk op een klokje en het ja. is onverbiddelijk. Het eerste uur is alweer bijna voorbij. Okay. Maar weet je wat onze Pelle zegt als hij door een van zijn medestelers uh, wordt getackeld uh, tijdens een wedstrijd? I don't need no doctor.